Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Jobboot met het NOS-journaal. In de Culemborgse wijk Ter Weide zijn de afgelopen nacht weer 10 mensen aangehouden. De arrestaties waren onder meer voor het bezit van wapens en pepperspray. Ook konden enkele mensen zich niet legitimeren. In verband met de recente rellen in de wijk gelden daar een noodverordening en een samenscholingsverbod. In totaal zijn 41 mensen aangehouden sinds de jaarwisseling toen het in Culemborg uit de hand liep. Nog vijf mensen zitten vast. Volgens de Gelderse politie is het niet onrustig in de wijk, maar er wordt streng opgetreden tegen iedereen die er niets te zoeken heeft. In Utrecht hebben meer dan 100 studenten aangifte gedaan van fraude met kamerverhuur. Er werd hun een kamer beloofd die niet te huur stond. Ze maakten een voorschot over van zo'n duizend euro, maar vervolgens hoorden ze niets meer. De panden zijn van woningcorporatie Mitros, die zegt dat het niet duidelijk is hoe de oplichters aan de sleutels kwamen. De grootste financiële instellingen van Amerika moeten extra belasting gaan betalen. President Obama maakt dat later vandaag bekend. Hij wil daarmee een deel van het publieke geld terughalen... dat in de sector is gestoken om de banken door de crisis te helpen. De verliezen van de reddingsoperatie zijn inmiddels opgelopen tot zo'n 117 miljard dollar. De nationale recherche heeft in Ierseke een drugslaboratorium ontmanteld. Het zat verstopt in een aantal zeecontainers in een loods. Agenten vonden 6000 liter chemicaliën waarmee drugs kunnen worden gemaakt... De recherche denkt dat er in het lab elke week 500 kilo amfetamine werd gemaakt. De Amsterdamse modeontwerper Edgar Vos is in Amerika overleden. Hij kreeg tijdens zijn vakantie een hartaanval. Edgar Vos ontwierp kleding voor veel bekende Nederlanders. Hij begon in 1971 een eigen modeatelier... en behoorde tot een van de bekendste couturiers van ons land. Edgar Vos was 78 jaar. Het weer vanavond nevelig of mistig. Het vriest vannacht 3 tot 8 graden. Morgen geregeld zon. Het wordt dan min 1 tot plus 2 graden. Het weekend begint droog en zonnig. Later regen of natte sneeuw. Dit was het.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 I'm gonna See you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 Promis Maatrol.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 born beneath an angry star, lest we forget how fresh how we are. On and on the rain will fall like tears from the star, like tears from the star. Slowly It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep Because my dreams are bursting at the seams Het rhythm van zand